1 Uur. moet met het NOS-journaal. Gouda is in gesprek met voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. over mogelijke demonstraties tijdens de landelijke intocht over een week. De gemeente heeft twee demonstratieplekken aangewezen. die niet in de buurt van de route liggen. De burgemeester van Gouda wil niet ingaan op het bericht. dat er gewapende politieagenten. verkleed als Zwarte Piet meelopen in de stoet. Het AD meldde dat vanochtend op basis van politiebronnen. Bij de landelijke intocht in Gouda worden zo'n 50.000 mensen verwacht. In de Filipijnen zijn de slachtoffers herdacht van de orkaan Haiyan, die vandaag een jaar geleden een spoor van vernieling achterliet. De meeste van de 6.300 slachtoffers kwamen om het leven in de stad Tacloban. Daar liepen vanochtend bij zonsopkomst duizenden mensen met kaarsen en witte ballonnen... door de straten die het zwaarst werden getroffen. In Garkov in Oekraïne is een transportvliegtuig vertrokken met lichamelijke resten van MH17-slachtoffers. Het is het eerste transport van lichamelijke resten in ruim drie maanden. Na een korte ceremonie met een minuut stilte werden vijf kisten transportvliegtuigen ingedragen. Het toestel wordt vanmiddag rond vier uur verwacht op vliegbasis Eindhoven. Bij de bouw van de stadions voor het WK voetbal in Qatar in 2022 is nog steeds veel mis... Aziatische bouwvakkers worden als slaven behandeld en er zijn al honderden doden gevallen, zegt FNV Bouw, die samen met buitenlandse vakbonden het oliestaatje heeft bezocht. Volgens de bond overlijden mensen doordat ze lange dagen in extreme hitte moeten werken. De Raad voor de Kinderbescherming maakt zich zorgen over het groeiende aantal minderjarige moslims dat radicaliseert en zich wil aansluiten bij de islamitische staat. Ouders en scholen moeten beter letten op signalen van radicaliserende jongeren, zegt de raad in de Telegraaf. In 24 gevallen is de kinderbescherming daadwerkelijk ingeschakeld. Het weer nog op de meeste plaatsen droog en geregeld zon. Het is vandaag zo'n 11 graden. Morgen ongeveer net zo warm, maar wel wat meer bewolking. Dit was het NMZ-FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jotso Hoka van de ANWB. In de Randstad staat op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht Oost en Knopend Gorkum 4 kilometer. En op de A16 Rotterdam richting Breda zat een lange file door werkzaamheden. Er staat 8 kilometer tussen Dordrecht Centum en Knopend Klaverpolder. Deze werkzaamheden duurden het hele weekend. Verkeer bij Rotterdam kan dan ook beter omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. Tot zover de verkeersin.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 er was er ook één, die matrozenpakt bij. En die leek precies op een jeugdkiek aan mij. Weet je nog wel, Ajoetje. Wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet je nog wel, al?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 Het komen nu weer een hoop mooie oude muziek. Onder andere de Ramblers, Max van Praag is onderweg. Maar eerst die, Annie Maria Klasina de Reuver. Roepnaam Annie, geboren in Rotterdam op 19 februari 1917. Nederlandse zangeres, en ze is een van de populairste Nederlandse zangeressen. In de jaren 40 en 50, en Annie de Reuver erft haar voorliefde voor muziek. Van moeders kant, al tijdens haar schooltijd... begint ze met twee jongens het muzikale trio... De Rhythm Aces, misschien dat u dat zich nog kunt herinneren. En daarna zingt ze bij de amateur big band The Blue Blowers. U hoort nu Annie de Ruiver met Harmonica Jim. Harmonica Jim. Speel nog eens even. Een oude wetslied. Iets uit mijn leven. Speel eens dat lief. Dat ik als meisje heb gezongen Waarop ik danste met mijn allereerste jongen Harmonica Jim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 20 jaar komen wij met onze kinderen. Vooraan feest bij elkaar als het gehouden paar. Over 25 jaar. Bij elkaar als het gehouden paard Over 25 jaar Over 25 jaar U hoort de muziek van de Ramblers met over 25 jaar Daarvoor Max van Praag met grootmoedersklok Nee, wat zeg ik? klok moet ik zeggen en ook hoorde u Annie de Reuven met Harmonica Jim. De volgende band is het Orkest Zonder Naam. was een KRO-radioorkest in de jaren rond 1950. Opgericht door en onder leiding van Gerde Roos. Het eerste optreden vond plaats in november 1946. En een oproep om een naam te verzinnen leverde duizenden reacties op. Maar uiteindelijk werd Orkest Zonder Naam als officiële, officiële benaming gekozen. U hoort nu het Orkest Zonder Naam met het lentelied. Het is een huis.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 Als voor het eerst iets van het voorjaar komt. Marika Lee. met kleine schooier. En daarvoor, die grote hit van Zwarte Riek met mijn wichie... ...was een stijfselkissie. Ook hoorde Jan en Zwa met We gaan weer schaatsen. En ook het orkest zonder naam met het lentelied. De volgende dame, die we voor u gaan draaien... ...had een lange carrière. En tijdens haar lange carrière... ...was ze voor veel mensen uitgegroeid tot een symbool van hoop en liefde. En haar dood kwam voor fans ook dan erg hard aan. Duizenden mensen reisden naar Strompee om afscheid van haar te nemen. Onder de gasten in de kerk bevonden zich een aantal bekende collega's... Waaronder Albert West, Trea Dobbs, Pierre Carter en de Vlaamse ster Eddie Walli. 700 aanwezigen gaven haar minutenlang een staande ovatie. Marianne Weber vertolkt het lied waarmee de zangeres... in 1987 afscheid nam, Mijn Leef, oftewel My Way. We hebben het over de zangeres zonder naam. Ze is geboren in Leiden op 5 augustus 1919 en overleden in Hoorn op 23 oktober 1998. De zangeres zonder na, oftewel Meri B. het jaloezie. Jaloozie. Dat jij straks beseft.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 Steeds weer zijn smokkelbaar De grens overbracht Klein was het smokkeloon En groot het gevaar Zo is het leven van een smokkelaar Een jonge blond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 die diep in de nacht, steeds weer zijn smokkelaar, de grens overbracht. Klein was het smokkeloof en groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar. Nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort op deze dinsdagochtend. En iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis... terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Zojuist hoor ik u de straatzangers met aan het strand stil en verlaten. Daarvoor de twee jantjes met de smokkelaar. En ook hoort u de zangeres zonder naam met jaloezie. Zometeen onderweg.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 Dat is een gelukje. Ik was dat printje jaren kwijt. Ik heb nou weer een heel klein stukje van die goede oude tijd. Daar is het water. De jongeman ben ik. Ik was de kapitein. Hiero en die grote dikke. Dat moet Malle Japie zijn. Opa, en die blonde jongen. Hier, vooraan bij de fokkenschoot. Opa, zeg nou wat. Die jongen is je ome.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 Misschien de zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer.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 Het was een knul van 18 jaren, nog wel groen, maar fors gebouwd. Die werd tuinknecht onder laren en dat heeft hem diep berouwd. Mensen noemen elkaar geen mietje, eenmaal zing je allemaal, allemaal het oude liedje.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 zo van zinnen dat dit gras niet meer wou doen, als je werkte was het binnen en daar was al niks meer groen. Mensen groen, elkaar geen zin. Toen ontdekte hij op een morgen dat de wakker en de post Vele malen s'nachts bezorgde en dat hij werd afgelost Mensen noemen elkaar geen liedje, eenmaal zien je allemaal, allemaal Zo kreeg na deze dame ook de grote stad hem klein. Want hoe vindt vak bekwamen, tuinknechtwerk op het Leidseplein. Het water van de gracht ging lokken, de troevig einde leek nabij. Toen hij plots werd weggetrokken.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 Het was Leen jongenwaard met de schuld van het kapitaal. Daarvoor hoorde u Godard van Koljum en Jean Lemaire met Zuiderzeeballade. En ook hoorde u Wim Zonneveld Onder een van zijn synoniemen Willem Parel met poen, poen, poen, poen. Een uurtje is heel snel voorbij. Het is wel weer tijd voor mij om afscheid van het nemen. Nog een paar stukjes muziek. Vader en dochter, zo meteen Willeke Alberti. Maar is die Willy Alberti, geboren als Karel Verbrug in Amsterdam... op 14 oktober 1926, al daar... En al daar is hij overleden op 18 februari 1985... was het natuurlijk een Nederlandse zanger, acteur en televisiepresentator. En de plaat die ik nu voor u ga draaien... kom weer opnieuw binnen in de Nederlandse hitlijsten. Want Mike Haar, Nederlands artiest van deze tijd... heeft hem opnieuw ingezongen... samen met stukjes van de weile Willy Alberti. Ik laat u achter met het origineel. Ik wens u nog een hele fijne week. En als u het programma nogmaals wilt beluisteren... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2... herhalen we dit programma nog. Ik wens je nog een fijne week en ik zeg tot ziens. Jij bent zo wijs. Dat zegt een kind. Jij bent zo gereis. Dat zegt een kind. Een an all maar voor je de. maar anderen zijn heel verdrietig.